Overheidswegen is ook gewoon vanaf het begin, niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Engeland, alles gedaan om die hele wereld zo snel mogelijk kop in te drukken.